1 uur. Dit is Radio 1 met het Plach. Goedemiddag, Zometeen een werklunch over orgaandonatie bij kinderen. Veel ouders weten niet dat kinderen na hun overlijden ook donor kunnen zijn. En Stand.nl gaat na half 2 over onze verzorgingstaat... en of die nog van deze tijd is. Nu eerst het NOS-journaal met Dorad Megens. Goedemiddag. Steeds meer vrouwen willen borstreconstructie met eigen weefsel. Kantoren Gouden dageraad in Griekenland doorzocht na moord... En er komt weer een bijzondere trouwdatum aan. Steeds meer plaatsen zon. Er kan ook nog wel een bui vallen vanmiddag. In het zuidoosten is het eerst nog even bewolkt. Zo'n 15 graden is het. Vanavond dan nemen de buien af. Morgen eerst zon en daarna opnieuw buien. Ook vrijdag nog wisselvallig. Maar in het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Steeds meer vrouwen met borstkanker willen een borstreconstructie met eigen weefsel in plaats van siliconen. Omdat er meer vraag naar dit soort operaties is dan aanbod, wijken veel vrouwen uit naar België. Mark Mureau, plastisch chirurg bij het Erasmus MC. U bent opsteller van een nieuwe richtlijn voor borstreconstructies die begin volgend jaar verschijnt. Wat zijn de voordelen van zo'n borstreconstructie met eigen weefsel? Uh, nou, Als eerste dat uh, de vrouwen geen siliconenimplantaten nodig hebben... Want uh, ja, het nadeel van siliconen implantaten is uh, dat deze op termijn problemen kunnen geven. Die kunnen gaan en, lekken, die kunnen kapot gaan. Ze kunnen kapot, maar er, kan ook, uh, er komt eigenlijk altijd een littekenkapsel rondom zo'n uh, implantaat. En dat kan op termijn krimpen, waardoor de borst uh, pijnlijk kan worden of uh, kan veranderen van vorm. Waardoor de vrouw niet meer tevreden is met het resultaat. En dat is bij eigen weefsel niet het geval? Dat is bij eigen weefsel niet het geval. Dat is van, uh, ja, van de vrouw zelf. Het is meestal buikvet en huid dat wordt verplaatst naar de borstregio. En dat heeft als voordeel dat het door de vrouw ook daadwerkelijk als meer eigen borst wordt ervaren... in vergelijking met de implantaatreconstructies... En dat als de vrouw zou fluctueren in lichaamsgewicht, dat die borst eigenlijk ook uh, zich meer natuurlijk gedraagt en groter en kleiner wordt. Hmm. Hoe kan het nou dat er in Nederland een, een te klein aanbod is van dit soort operaties? Vrouwen moeten ervoor uitwijken naar België. Ja, um, ja. het is een, uh, ten eerste een zeer complexe operatie die vijf uh, tot zeven uur duurt voor een eenzijdige reconstructie en acht tot twaalf uur voor een dubbelzijdige reconstructie. Er is een beperkt aantal plaschirurgen dat deze techniek beheerst. Um, en uh, omdat het zo'n complexe ingreep is, duurt het dus ook een hele dag uh, dat je bezig bent met zo'n patiënt op de operatiekamer. En kan je dus eigenlijk maar één patiënt opereren op één dag. En dat ja. dat uh, geeft natuurlijk logistieke problemen. Dat is ook de reden dat ziekenhuizen daar niet veel zin in hebben om dat soort operaties te doen? Nou, geen zin is misschien uh, niet helemaal het juiste woord. Maar uh, laten we zeggen dat... De vergoeding die ziekenhuizen krijgen voor dit uh, soort complexe chirurgie... is misschien net kostendekkend of soms zelfs niet eens kostendekkend. Mm -hmm. En zullen er lokale initiatieven met de verzekeraars moeten worden gevonden... om het uh, toch kostendekkend of uh, betaald te krijgen. Uh, en daar tegenover staat dat je in plaats van één uh, patiënt... ook zes andere patiënten kan opereren uh, met een simpele operatie die uh, ruim kostendekkend ja. is... En omdat de ziekenhuizen financieel hun eigen broek omhoog dienen te houden in de moderne tijden, ja, is dan de incentive om die complexere chirurgie te gaan doen, ja, uh, wordt wat minder. Daar zou wat in moeten veranderen. Ja. Ik dank u wel voor, uh, voor deze korte uitleg. Mark Mureau, plastisch chirurg bij het Erasmus MC. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. De politie in Athene doet op dit moment meerdere invallen bij kantoren van de politieke partij de Gouden Dageraad. Aanleiding is de moord op een linkse activist. Die moord is vannacht gepleegd. Connie Keeser, onze correspondent in Athene. Connie, wat is er gebeurd vannacht? Nou deze uh, muzikus uh, Pavlos Vizas die bekend is in de antifascistische beweging zat met drie vrienden uh, in Piraeus de havenstad voetbal te kijken volgens verklaringen kreeg hij een woordenwisseling met een andere man in het café en toen hij later met zijn vrienden het café verliet werden ze opgewacht door een groep van enkele tientallen mannen in zwart gekleed gewapend met knuppels en andere wapentuig. en ze werden aangevallen en de 34-jarige uh, man werd neergestoken en overleed in het ziekenhuis. Maar hij wist wel uh, voor zijn overlijden de dader te identificeren. Dus dat maakt ook duidelijk dat er een link is met de Gouden Dageraad? Ja, zeker uh, zijn ooggetuigen die de groep hebben geïdentificeerd... als aanhangers of leden van de extreemrechtse uh, groepering uh, Gouden Dageraad. Die overigens als politieke partij met 18 zetels in het parlement zit hier. En volgens die verklaringen droegen de aanvallers de kleding... de uniformen van Gouden Dageraad. En voor de politie is dat ook reden geweest om uh, de invallen te doen... en naar de andere daders te gaan, over, gaan sporen. En het is ook niet de eerste keer dat de Gouden Dageraad op deze manier in opspraak raakt. Hè? Nee, zeker niet. Uh, en het lijkt erop alsof er ook uh, steeds meer uh, botsingen komen... tussen zeg maar, linkse bewegingen en knokploegen van de Gouden Dageraad. Afgelopen weekend werden leden van de Communistische Partij... die affiches aan het plakken waren, aangevallen door eenzelfde groep. Waarschijnlijk ook leden van de Gouden Dageraad. Daar raakten daar een aantal mensen bij gewond. Maar uh, er zijn natuurlijk herhaaldelijk beschuldigingen... de afgelopen jaar al van, uh, ja, van uh, moord... Uh, op een Pakistan, zware mishandeling van buitenlandse migranten. maar bijvoorbeeld ook homoseksuelen. en mensen met een andere politieke kleur. zijn het doel van deze knokploegen. Koning Kees in Athene, dank je wel. De Tweede Kamer krijgt geen geheime informatie meer van de veiligheidsdiensten MIVD en AIVD. over het bewijsmateriaal dat er is over het gebruik van chemische wapens in Syrië. De reden is volgens minister Timmermans... dat sommige Kamerleden na de vorige briefing... gevoelige informatie hebben gelekt. Daarmee is de vooraf overeengekomen vertrouwelijkheid geschonden... zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Veel Kamerleden zijn verbaasd over de reactie van de minister. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. De Nederlandse politie is tijdens een strafrechtelijk onderzoek... naar een van oorlogsmisdaden verdachte Afghaanse vluchteling... gestuurd op dodenlijsten uit Afghanistan uit de jaren 70... Op die lijsten staan de namen van 5000 mensen... die destijds door het communistische regime zijn geëxecuteerd. Het Openbaar Ministerie maakt de lijsten vandaag openbaar... zodat nabestaanden na ruim 30 jaar zekerheid krijgen... over het lot van verwanten die toen zijn verdwenen.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 Als minister van Financiën ga ik dus ook de voorstellen van de oppositie... ik ga ze heel serieus nemen, maar ik ga ze ook serieus beproeven... in de zin van ja, wat kost het eigenlijk en hoe had u het willen dekken. Het kabinet heeft allerlei bezuinigingen voorgesteld... maar heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom is het geen uitgemaakte zaak dat alle plannen het ook zullen halen. In het Vondelpark in Amsterdam is zaterdagnacht een man ernstig mishandeld... met zeker tien keer in zijn gezicht, hand, arm en rug gestoken... Man van 55 werd gestoken in een deel van het Vondelpark... dat bekend staat als ontmoetingsplaats voor mannen. Volgens de politie werd hij aangevallen omdat hij homo is. Getuigen die we al hebben gesproken. die op dat moment daar aanwezig waren. hebben woorden gehoord als vuile flikker. Uh, pl de plek is natuurlijk ook een plek die echt bekend staat. als een mannenontmoetingsplaats. Dus wij gaan in dit geval wel zeker uit van een homo-gerelateerd geweldincident. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis. waar hij van zijn verwondingen herstelt. De politie in Amsterdam is nog altijd op zoek naar de dader. Na 12-12-12, 12 december 2012, dachten we dat het wel afgelopen zou zijn. Met een memoramele datum voor bijvoorbeeld je trouwdag. Maar kijk nu, de gemeente Amersfoort heeft er toch nog eentje uit de hoge hoed getoverd. Namelijk 11-12-13-14-15. Burgemeester Bolsjes, goedemiddag. Goedemiddag. Voor de mensen die het misschien even niet konden volgen, die cijferreeks. 11-12-13-14-15. Wat Betekent dat... Ja, dat betekent dat je op 11 december, dat is trouwens een woensdag van dit jaar, om kwart over twee, 14.15 uur, 15, uh, kunt trouwen in Amersfoort. En dat uh, wordt op vijf plekken dan in Amersfoort gedaan. En dat wordt door de gemeente aangeboden. Ja. Uh, en uh, de mensen die je daar gebruik van willen maken, moeten voor 30 september een goed verhaal neerleggen waarom je in Amersfoort wilt trouwen. Ja. De vijf leukste verhalen gaan we eruit halen. En dat maken we weer bekend op 9 oktober. Dat is 19. Dus dan het cijferreeks loopt ook nog tevoren. 11, 12, 11 december 13, 2013, 14 uur middags om kwart over twee dus gebeurt dat. Ja. Ja. Wie heeft het bedacht, dat idee? Uh, uh, uh, uh, uh, ja, dat is in feite aan de tafel uh, uh, onder meer bij mij gedacht uh, niet, niet door mij, maar met een aantal ambtenaren. Uh, we, we wilden vrouwen in Amersfoort nog eens goed onder de aandacht brengen. Ja. En hebben verschillende ideeën gehad. En, en deze is eruit geholpen. Nou, het lukt wel, want u bent nu op Radio 1. Met die stem. Ja, dat, uh, ja ik, ik, ik, weet, ik weet hoe het werkt. Ja. <laughs> ja. Het begon allemaal uh, op 2-2-2, hè, met het huwelijk van, uh, van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ja. En uh, vorig jaar dachten we van, nou, 12-12-12, nu hebben we het wel gehad. Ja. Maar u wist, u wist toch nog een moment te verzinnen. Dus, uh, ja, ja nee, maar dat is mooi dat, dat mensen toch blijkbaar zo creatief is... dat er altijd weer nieuwe dingen mo mogelijk zijn. Ja. Wat, wat kan er dan op dat moment uh, gaan gebeuren? U zegt, mensen kunnen zich tot begin oktober daarvoor aanmelden? Ja, 30 september. We, dus wij bieden aan dat je gratis kunt trouwen op een vijftal locaties in Amersfoort. Ja. Die willen we onder de, ook onder de aandacht brengen. Want we zien, en dat was een beetje de achterliggende gedachte... dat heel wat mensen in Amersfoort in ondertrouw gaan, maar uiteindelijk niet in Amersfoort trouwen. Dat vinden wij een gemiste kans. En dit geldt alleen uh, voor mensen uit Amersfoort zelf, hè? Nee, nee, nee, nee je mag ook van buiten Amersfoort komen. Oké, okay, oké. Okay. Hey, nou. dus, er, er is geen uh, geen om Amersfoort. En, uh, maar je moet wel goed kunnen argumenteren waarom je in Amersfoort wilt trouwen. Okay, en, nou, dat wordt, en dat wordt uh, op 9 oktober bekendgemaakt... wie dan de vijf tussen de, de winnaars zijn. Hebben ze nog uh, anderhalve week de tijd voor om daarover na te denken. En wie weet vindt dit navolging elders in het land. Ik dank u voor, uh, voor het uitleggen van, uh, van dit verhaal, to meneer Wiersma. Uh, ja. Goedemiddag. Dag. Dag. Meneer Bolsjes, moet ik zeggen. Goed. Goed. Dit was burgemeester Bolsjes van Amersfoort voor de Goede Orde. Sport dan. Afgelopen weekend dwongen de Nederlandse tennissers promotie af naar de wereldgroep van de Davis Cup en zojuist is er geloot voor de eerste ronde van die cup. Dat ging zo. To play the Czech Republic in the first round next year. We will have the Netherlands. Nederland speelt dus tegen Tsjechië begin 2014. Bondscoach Jan Siemering. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan toen u het hoorde? Dat is een enorme uitdaging, dacht ik. Ja, een enorme en een hele sterke tegenstander, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat, uh, dat klopt. tsjechen staan uh, ook dit jaar weer uh, in de finale van de Davis Cup. Ja. En ze uh, ja, staan niet voor niks als eerste geplaatst uh, in het CMA in de wereldgroep, natuurlijk. Ze hebben het de laatste jaren enorm goed gedaan. De nummer zes van de, de wereld, wereld hè? Ja. Nog een speel bij Berdig, ja. Dus. En, uh, Stepanek is uh, ook een aardige enkelspelspeler. Ze vonden vorig jaar natuurlijk de Davis Cup. En uh, Stepanek speelde uh, de finale op de US Open in hmm. een dubbelspel bijvoorbeeld uh, de afgelopen weken. Mag ik het zo samenvatten uh, als uh, het had eigenlijk niet slechter gekund? Nou ja, goed, we zitten, we zitten nu in de wereldgroep, wat op zich goed is. En dan speel je ja, bij de beste landen. En dan kom je ook de sterkste landen kom je ook tegen. Dus ja, ja, Servië, Spanje, Zwitserland, uh, Tsjechië. Dit is een van de sterkste die we treffen. En het nadeel is dat we, uh, dat we uit moeten. Ja. Dus uh, ja, zij mogen de ondergrond bepalen. En dat zal waarschijnlijk wel een snelle hardcore-baan worden. Want daar spelen ze meestal op. En daar doen ze het ook goed op. Ja. En dat is pittig voor ons. En we rekenen gewoon op zo'nzelfde stunt als afgelopen weekend. Ja, daar, ga, daar ga ik natuurlijk altijd vanuit. In ieder geval qua voorbereiding. Om er alles aan te doen. Om, om de Tsjechen te gaan verslaan. Ik wens u en uw team daar heel veel succes bij volgend jaar. Dan, ja, dank u wel. Jan Siebrink was dat. Dank u wel. Nu Kees Kwaks. Dag, Dorald. Bij de AWB. Dag. Probleem. Ja, probleem op de N62, dat is de Gent-Borselen. En daarin ligt de Westerschelde-tunnel. Het is misgegaan in de tunnel, een ongeluk. Die Westerschelde-tunnel is voorlopig in beide richtingen dicht. Nog één keer, de hoofdpunt uit deze uitzending. Steeds meer vrouwen willen borstreconstructie met eigen weefsel. Maar ziekenhuizen voeren de operatie niet zo vaak uit. Kantoren van de Gouden Dageraad in Griekenland zijn doorzocht... na een moord afgelopen nacht op een linkse activist... En tennisbondscoach Jan Siemerink, we hoorden hem net... is somber over de Davis-cup-loting tegen Tsjechië. Maar hij noemt het wel een uitdaging. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van uh, 1 uur. Het vervolg van lunch zometeen hier op Radio 1 met Gielijn Plach. Plag. Heel de wereld is mijn vaderland. Aldus Erasmus, een moderne denker. Vijf eeuwen later lezen wij 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers...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 Goedemiddag, straks een werklunch over orgaandonatie bij kinderen. Veel ouders weten niet dat kinderen ook donor kunnen zijn... en dus na hun dood andere kinderen zouden kunnen helpen. Deze week verdiept de reportageserie In de Praktijk zich in burenruzies. Expert op dit gebied is uiteraard de rijdende rechter, meester Frank Visser. Om conflicten met je buren te vermijden, heeft hij dan ook een gouden tip. Buren zijn niet je vrienden. Ga ook niet als vrienden met ze om. Ze zijn buren, aardig zijn, ze kunnen gezellig zijn. Eén keer per jaar een borreltje... Uh, uh, gezellig gedag zeggen. Samen misschien dingen doen. Dat, dat kan, uh, kan wel, hè. maar geen vrienden. Straks meer. Na half twee is er standpunt De klassieke verzorgingsstaat zal langzaam overgaan... in een participatiesamenleving. Dat is de boodschap van de troonrede gisteren. De huidige verzorgingsstaat heeft de afgelopen jaren... regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm... onhoudbaar zijn, sprak de koning. Straks spreek ik daarover met minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de stelling waar u thuis ook op kunt reageren is dan... een verzorgingsstaat is een achterhaald idee...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 Maar bij veel kinderen is het onbekend hoe die denken over orgaandonatie. Het is ook niet meteen het leukste onderwerp dat je met je kind gaat bespreken. Maar van de andere kant, er zijn misschien wel kinderen... die geholpen kunnen worden met bijvoorbeeld een nier van een ander kindje. Marion Siebelink promoveert vanmiddag op een onderzoek... naar de factoren die van invloed zijn op en rond dat proces van kinderen als donor. Mevrouw Siebelink, veel ouders weten niet... dat orgaandonatie überhaupt mogelijk is voor kinderen. Hoe komt dat? Het ja, was ook een van mijn grote vragen. Inderdaad is het uh, bij de meeste ouders onbekend dat een, een kind ook donor kan zijn. Terwijl, um, ja, kinderen staan ook op de wachtlijst voor een transplantatie. Dus er zijn in, aan de andere kant van de medaille ook kinderen nodig als donor. Um, waardoor dat zo onbekend is, is mogelijk omdat ouders het moeilijk vinden om over na te denken. En dat is ook heel begrijpelijk. je wil ook niet nadenken over de dood van je eigen kind. Dat is één kant. En de andere kant is dat ja, de, de publieke voorlichting... die is meer gericht op zeg maar, ons in onze rol als volwassenen... en niet zozeer in onze rol als ouder. Dus dat zal zeker ook van invloed zijn. En is het, speelt het ook mee dat je als ouders... ook je eigen kind niet wil confronteren met zijn of haar dood? Dat, dat, dat kan meespelen. Uh, hoewel wij uh, met ons onderzoek wel heel duidelijk hebben gemerkt dat kinderen er zelf wel over willen nadenken. Dus vanaf een zekere leeftijd horen kinderen erover... Eh, via de sociale media, dan wel op televisie of op de radio. En kinderen hebben daar dan een hele duidelijke mening over... en zijn soms de ouders ook nog voor zeg maar in uh, hun visie over orgaandonatie. Nou heeft uw onderzoek ook geleid tot een speciaal lesprogramma voor op scholen? Wat houdt het in? Dit lespakket dat is ontwikkeld uh, met en voor de scholen. Ik ben eerst uh, bij een aantal scholen langs geweest... en met ze gesproken van hoe zou dat eruit moeten zien, idealiter. En daarna hebben we een onderzoek gedaan onder alle basisscholen in Nederland... en gekeken, is er draagvlak? En uh, wat heel belangrijk is, is dat uh, het meningsvormende deel... Uh, losgekoppeld is van het informatieve deel... En dat wil dus zoveel zeggen dat um, als je spreekt over het informatieve deel, dan gaat het over wat zijn eigenlijk organen, wat zijn weefsels, hoe komt het dat een orgaan ziek wordt en niet meer goed werkt. Wat is he, dan mogelijk aan uh, medische behandelingen en wat is dan eigenlijk een transplantatie. En dat is een les die bijvoorbeeld heel goed in uh, biologie gebruikt kan worden en het meningsvormende deel is dan een les over, goh, maar wat is eigenlijk donatie? En wat vind ik daar zelf van? En praat ik daar wel eens over met mijn ouders of broertjes en zusjes... of met mijn vrienden? En um, nou, hoe kunnen we hier een goed gesprek over hebben? En die les wordt dan heel goed gebruikt binnen uh, zeg maar een les maatschappij leren of een, een klassengesprek. En dan leidt dat als het goed is dus ook aan een gesprek in de, aan de keukentafel? Ja, dat hebben wij daarna ook onderzocht. Want um, informeren, hè, we zeggen van kinderen mogen zich vanaf twaalf jaar registreren in het donorregister. Als kinderen dat dus mogen, hebben kinderen ook recht op gepaste informatie. Dus dat is deze lesmodule, donordenkers heet die lesmodule. En um, dus dan is informatie geven één. De andere kant is dat je dan ook wil kijken van helpt dat nou ook het gesprek thuis over dit onderwerp op gang te brengen. En dat hebben we inderdaad onderzocht. En het blijkt dat kinderen die er nog nooit over hebben gesproken thuis... door deze lesmodule, vaker over, over dit onderwerp gaan praten. En dat is op zich ook begrijpelijk, want ja, meestal vragen ouders wel... Goh, wat heb je gedaan vandaag op school? En dit is natuurlijk ook niet een alledaags onderwerp. Nee. Dus het helpt het gesprek thuis uh, aan de keukentafel op gang. Marion Sibling van de Universitair Medisch Centrum Groningen. Dank u wel. Uh, Hanneke Hagenaars is transplantatiecoördinator... bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... en verantwoordelijk voor heel West-Nederland. Zij begeleidt gezinnen, heeft contact met de betrokken artsen en ziekenhuizen... en zorgt ervoor dat het transport kan plaatsvinden bij orgaandonatie. Welkom. Dank je wel. Merkt u dat er meer bewustwording komt door zo'n programma als Donordenkers? Ja, Enorm. Er zijn steeds meer ouders die zelf komen... als hun kind ernstig ziek is, van kan het dan doneren? En ook kinderen zelf die er inderdaad uh, mee bezig zijn op school. Als ze ouder zijn natuurlijk, ja, ja. Dus dat is in de loop der jaren echt ja, wel veranderd. Dat zie je zeker toenemen, ja. Op welk moment komt u in contact uh, Meestal uh, uh, bij de familie zelf, als de arts al toestemming heeft gekregen... voor een donatie, dus die heeft al uitgelegd... dat het kindje is overleden of gaat overlijden... En hij heeft toestemming gekregen voor donatie. En dan kom ik naar het ziekenhuis toe om uh, met die ouders te praten... en de hele procedure de, te gaan coördineren. En hoe gaat dat dan, zo'n gesprek? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, nou, de arts heeft natuurlijk al de toestemming gevraagd... dus die heeft wel het zwaarste stuk uh, voor me gedaan. En uh, ik kom daar wel op terug... Ik check of ze goed hebben begrepen van waar ze nu toestemming voor hebben gegeven. En ik check vooral ook hoeveel informatie ze, hoeveel details ze van mij willen horen over die procedure, want dat verschilt per ouderpaar. En dan leg ik uit wat we gaan doen en we proberen zo open en eerlijk mogelijk alles uit te leggen en ook belang benadrukken hoe lang het gaat duren, want het is toch een kleine dag, dus het duurt lang. En hoe ze dat het beste kunnen opvangen, daar geef je wat tips in. Want hoe krijgt een, krijgt een ouder ook te horen... als een orgaan inderdaad van hun kind wordt gebruikt voor een ander kind... hoe dat dan is afgelopen? Ja, we, doen, we spreken altijd standaard af. We bellen kort na de uitnameoperatie... als we het orgaan hebben uitgenomen om te vertellen dat het klaar is. Vaak willen ze dan nog terug bij hun kind... En vervolgens bellen we ze na een week of zes. En dan kijken we hoe het met ze is. Of ze al behoefte hebben aan meer informatie. En uh, ja, we spreken af ofwel een huisbezoek. Dan gaan we echt bij ze langs. Dan kunnen zij uitnodigen wie ze willen. En sommigen zeggen nee hoor, het was goed zo. Vertel me maar per telefoon. En dan kunnen we anoniem vertellen waar een orgaan naartoe is gegaan. Of uh, dat een jongen of een meisje is. Of soms ook wel een volwassene. En hoe oud zo'n persoon is. En of het goed gaat. Het lijkt me emotioneel enorm belastend. Het lijkt me heel zwaar. Voor ons bedoel je? Ja, maar ja, voor de ouders ook? Jawel, voor, ja, wel, voor maar de maar ouders ook... zonder meer. Dat, dat, dan komt alles weer terug. En uh, dat, dat is heel zwaar. En ja, voor ons, je leert er natuurlijk wel mee omgaan. Want ja, ze hebben niks eraan als ik mee ga zitten huilen. Maar het hakt er wel in. Een ja. kind is, ja, ik vind het bij iedereen erg. Is er wel een verschil weet. voor u? Of het om kinderen gaat of om volwassenen Misschien kant? wel in mijn gevoel dat ik natuurlijk wat sneller ook merk... hoe heftig het is om zo'n kindje te zien liggen. Maar niet naar mijn werk toe, naar mijn ondersteuning toe, naar die familie. Want daar is geen onderscheid. Ze verliezen iemand waar ze veel van houden. Nee. En dan maakt het niet uit of het een kind is of een volwassene. Dan moet ik zorgen dat zij goed door dit proces komen. Dus daar maak ik geen verschil in. Merkt u bij ouders verschil in, in afwegingen om wel of niet organen beschikbaar te stellen? Of het om hunzelf gaat of om hun kinderen gaat? Uh, nou, dat is een moeilijke hoor. Ik... Uh... Als, je, als iemand zegt, ik wil geen donor zijn... en je vraagt dan, maar stel nou dat je kind een orgaan nodig heeft... zeg je dan ook, van dat hoeft niet, want wij willen ook geen donor zijn... dan krijg je wel een schrikreactie. Want dan bedenken ze ineens van, ja Heel ho, confronterend. Heel confronterend, ja. maar ja. soms denk ik dat dat wel eens moet... omdat men dat stukje vergeet. Je kan donor worden, nou dat hoop je voor niemand... maar je kan ook ontvanger worden of iemand op de wachtlijst. Of ik echt verschil zie, nee. Ik denk dat ze vanuit hun zelf redeneren ook over hun kind. Ja. En meestal kan je ook bij hun checken van was uw kind voor iemand? En vaak hoor je dan van... nou, die speelde altijd met anderen, stond voor iedereen klaar. En dan in die lijn zullen ze een besluit nemen ja, dan. Ja. En als het grotere kinderen zijn... dan wordt het met hunzelf ook besproken? Dus... Voorheen dan met die kinderen ja. natuurlijk. Maar dat is natuurlijk op het moment dat ze zo ziek zijn... dat ja. ze hem gaan doneren, dan zijn ze bijna overleden. Dan kan dat niet meer. Wat je wel ziet is tegenwoordig dat broers en zusjes... ook heel veel betrokken worden. En dat kan echt al vanaf hele jonge leeftijd... dat die meegenomen worden in dat gesprek. Op welke leeftijd iets, heb je het dan over? Nou, vanaf drie, vier jaar dat zie je waar? al wel ja? dat ze bij zo'n gesprek aanwezig kunnen zijn soms. En dan ook begrijpen waar niet, het om gaat. Niet alles, maar ze vullen het zelf wel in. En dat kunnen ze op een hele simpele manier heel duidelijk doen. Dus op hun eigen niveau ja, ja. valt me op. Ja. Dat misschien voor ouders heel verhelderend kan zijn. Ja. ja, wij adviseren ook als ze twijfelen van moet ik mijn kind er nou bij laten. Bij het bed ook waar zo'n kind dan ligt. Dan adviseren we meestal wel van nou vertel van tevoren goed en dan helpen we. Of de verpleegkundige mm -hmm. doet dat. En dan vertel goed wat ze gaan zien en waarom dat het is. En Die kinderen lossen dat heel simpel op en die gaan zitten tekenen. Of die leggen hun knuffel in bed of uh, wat dan ook. Hoe ja. vaak gebeurt het eigenlijk? Ja, ik heb even nagekeken. Ik weet in ieder geval voor het Sofia wat, wat bij terasmus Erasmus hoort, dat we ongeveer zo'n vijftien keer per jaar wel door de artsen gebeld worden over een mogelijke donor. Dan blijkt toch dat er zo'n vijf keer sprake is van contraindicaties. Dat er toch ongeschiktheid is medisch. Uh, vijf keer ongeveer gemiddeld een derde bezwaar van die groep die overblijft. En dan nog zo'n vier vijf keer wordt het een donor. Ja, ja. ja, want is het lastiger matchen, zo gezegd als een orgaan uh, ja, van een kind, een, kind is? Een, een, een orgaan van een kind kan je ook vaak een hart en een leven kun je alleen bij een kind ook transplanteren. En we hebben niet altijd in die bloedgroep kinderen op de wachtlijst staan. We gaan ook als de arts die belt ons bijna altijd standaard eerst, voordat hij met de ouders gaat praten, dan kunnen we met Eurotransplant bellen van we hebben een bloedgroep, we hebben ongeveer een lengte en gewicht van want dat, dat kindje. Dat moet ook overeenkomen met elkaar. Ja, het moet overeenkomen. En ja, dan. Kunnen eurotransplanten kan eurotransplanten kijken of de kinderen van die leeftijd... en die maat, lengte en gewicht op de wachtlijst staan. Is dat niet zo, Ja, dan hoef je ook die hele procedure ja, niet te starten. Ja. Want dat belast je ouders wel enorm mee. U zegt dat bewustwording wordt groter. Is er nog steeds een groot tekort aan, aan organen voor kinderen? Ja, er is wel een tekort, ja. Want sommige kinderen staan wel ontzettend lang op de wachtlijst. En soms redden ze het dan ook niet. En, en we hebben ook niet veel kinderdonoren. Gelukkig maar, zeg je dan ook weer anderzijds. Maar, dat maakt wel dat je steeds, ja, het is bijna zelden dat, dat er geen ontvanger is voor een orgaan. En dat er dus goed dus, over nagedacht wordt. Ja, er moet, moet heel goed over nagedacht worden. Ik dank u wel voor het licht. Vanneke Hagenaars, Transplantatiecoördinator bij het Erasmus Medisch Centrum. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ruim een miljoen mensen doen aankoopend weekend mee met Burendag. De manier om je buren eens beter te leren kennen. En misschien ook wel om wat misverstanden uit te praten. Want dat wij Nederlanders met de buren veel ruzie maken... dat blijkt wel uit het stijgende aantal meldingen dat beter buren krijgt. De organisatie bemiddelt tussen burenruzies... en verwacht dit jaar ruim duizend aanmeldingen. 10% meer dan vorig jaar. De eerste stap bij een klacht is altijd het telefonische intakegesprek. Goedemorgen, u spreekt met Daniel Ring van Stichting Beter Buren. Goedendag, met Chris Hoes. Is dit een stichting die bij het tussen de buren zit? Dat klopt. U heeft overlast van de buren, neem ik aan? Ja, we hebben een, een probleem gekregen met onze binnentuin. Oké. Okay. Uh, die uh, hecht die wij daarin hadden zeg maar, aan het conniveren, zijn aan de andere kant gesnoeid. En ze hangen nu over. Oké. Okay. En aan mijn kant. En ik heb ze dus nu ja. aan de achterkant. Oké, okay, want is er verder uh, buiten... Uh, Terwijl Daniel verder om, gaat met de intake... De, de, dat vraag is, ik aan uh, directeur Bette T. Hoe het, contact, hoe het komt dat er toch uh, steeds uh, meer meldingen zijn van burenrussies? Er is een toename om verschillende redenen. Punt 1 wordt buurtbemiddeling natuurlijk meer bekend. Uh, punt 2 is dat de, de crisis maakt uh, hè, dat mensen werkloos thuis zitten... en bijvoorbeeld ineens geluiden horen van buren... waar ze daarvoor nooit last van hadden en nu ineens wel. Of zelf uh, overlast veroorzaken omdat ze... Nou ja, zagrijnig zijn. Uh, ja, als je ontslagen bent, ben je zagrijnig. Uh, maar ook omdat er uh, natuurlijk minder uh, hulp is. Hè. Mensen moeten langer thuis wonen. Dus dat geldt voor ouderen, maar ook uh, psychisch kwetsbaren... die minder begeleiding krijgen bij uh, hoe kan ik uh, goed wonen. En waar wij uiteindelijk naartoe werken is een soort van driehoofsgesprek. Dus een gesprek tussen u en de buren onder leiding van de twee bemiddelaars... En dat zou dan plaatsvinden op een neutraal terrein. Daar huren wij dan in, in, in vrijwel alle gevallen een buurthuis of een kantoortje ergens bij jullie in de buurt voor ja, goed vooral. Je merkt wel tijdens een telefoongesprek dat die meneer al helemaal vol loopt van de ruzie. Klopt, klopt. Dat, dat komt voor. En je hebt dan als, als, als uh, uh, telefonisch inteken, heb je dan ook de taak om mensen een beetje rustig, uh, rustig te, te maken en rustig te houden. Want mensen die zitten uh, ja vol emotie. En dat, dat, dat dient dan om eventjes, uh, ja, wij dienen ook als uitlaatklep... zeg maar voor die, voor die mensen dat ze eventjes hun verhaal kunnen doen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de mensen er niet uitkomen met de beter buren. En dan volgt de volgende stap en dat is naar de rechtelijke macht. En een van de bekendste rechters in Nederland is wel meester Frank Visser... al 17 jaar lang op televisie te zien bij de rijdende rechter. U doet dit werk al zo lang. Wordt u af en toe niet moedeloos van uw werk? Altijd maar weer dat geëmmer, al die ruzies... Nou ja, ik, ik vergelijk het wel eens met de begrafenisondernemer. Je kunt ook wel, ja, het, het, het, het werk moet, moet gedaan worden. Nee, moedeloos word ik er niet, niet van. hoor. Het, je maakt je wel eens, wel eens zorgen natuurlijk om de, om de mensen. Maar ja, ach, weet je, het, ik neem de problemen niet, niet mee naar huis. Maar we zijn wel in uw huis. En als we dan ja. eventjes gaan staan en door uw huis lopen... en dan lopen we eens even kijken naar de, naar de, naar de voorkant... Maar ik zie bij u ook uh, een aantal bomen. Die zijn, ja, die zijn behoorlijk vol. Die hangen ook over de trottoir. Ja, dat zou, dat, dat zou kunnen. <laughs> ik heb er nog geen klachten over gehad. Nog nee. nooit aangesproken, Piet? Nee hoor, nee. Ik denk dat mensen het ook wel mooi vinden, een paar grote bomen. Voordat u tot die uitspraak komt... heeft u dan niet zoiets van dat u wilt doordringen tot die mensen... om, om te zeggen van, nou, kun je het gewoon niet zelf oplossen? Ik bedoel, het is zo klein. Ja, nou dat, sommige van de collega's doen, doen dat. Ik ben er al erg op tegen geweest hetzelfde is dat je naar de huisdokter gaat. En dat die zegt, jo, jo, los het lekker, lekker zelf op. Ja, de mensen komen naar de rechtbank omdat ze een oplossing willen. Die ze niet zelf kunnen, kunnen doen. En is het is heel erg raar dat je dan tegen mensen zegt... een buurruzie, dat moet je maar zelf oplossen. Dat gezeur. Maar als er de volgende dag iemand komt... die heeft 100.000 euro te goed van een andere zakenman... dan, dan is dat wel belangrijk. Weet je wel. Is, ik vind dat een heel verkeerd uit, uitgangspunt. Wat is uw advies nou voor de buren... Buren zijn niet je vrienden. Ga ook niet als vrienden met ze om. Ze zijn buren, aardig zijn. Ze kunnen gezellig zijn. Eén keer per jaar een borreltje. Uh, gezellig gedag zeggen. Samen misschien dingen doen. Dat, dat kan, kan wel. Hè. Als er samen iets gedaan moet, uh, moet worden. De heg knippen of zo. Dat wel. Maar geen vrienden. Niet met elkaar. Over, en zeker niet vertrouwelijkheden uit, uh, uitwisselen. Dat is heel gevaarlijk. En dan eindigt hij altijd met de woorden? Dat is mijn uitspraak. En daar moet hij het mee doen. <lacht> Toch? Onmiskenbaar de rijdende rechter, meester Frank Visser. Vanochtend heeft Beterburen trouwens een convenant ondertekend... om in de gemeente Aalsmeer ook een Beterburen te starten. En zijn nu al actief in onder meer Amsterdam en Uithoorn. Morgen hoort u hoe de training voor nieuwe buurtbemiddelaars verloopt. Na half twee hebben we het in stand.nl over de verzorgingsstaat. Heeft hij zijn beste tijd gehad of niet? Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal met Mark Visser.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 De politie is een strafrechtelijk onderzoek naar een een van oorlogsmisdaden verdachte Afghaanse vluchteling gestuurd op dodenlijsten uit de jaren 70. Daarop staan de namen van 5000 mensen die destijds door het communistische regime in Afghanistan zijn gedood. De lijsten worden vandaag openbaar gemaakt, zodat nabestaanden na 30 jaar zekerheid krijgen over het lot van verwanten. Artsen mogen vanaf volgend jaar geen handgeschreven recepten meer uitschrijven. Zorgorganisaties hebben afgesproken dat artsen het elektronisch systeem moeten gebruiken. Dat geeft bijvoorbeeld een waarschuwing als een verkeerde dosering is voorgeschreven... of als een nieuw medicijn niet goed samengaat met een medicijn dat een patiënt al krijgt. En in de eerste ronde van het Davis Cup toernooi heeft Nederland Tsjechië gelood. Tsjechië is de titelverdediger. Nederlandse en Tsjechische tennissers ontmoeten elkaar begin volgend jaar. Tot zover het belangrijkste nieuws. Aanweer verkeersinformatie dan Kees Kwaks. Files op de A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen. De Een ketelplein staat 3 kilometer. Er is een spoedreparatie gaande. De rechte rijstok is dicht. A20 van Gouda naar de Hoek van Holland. 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En problemen op de N62 Gent-Borstelen. Daarin ligt de Westerschelde-tunnel. Die tunnel is na een ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het verkeer richting Terneuzen kan vanaf Heinkensand omrijden via Bergen-op-Zoom en Antwerpen.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 dat de klassieke verzorgingstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Is het terecht dat het kabinet meer inzet op een participatiesamenleving... een samenleving waarbij de burger ook zelf meer moet doen? Of is de huidige verzorgingsstaat een groot goed... en moet daar niet nog verder op worden bezuinigd? Ik ga erover praten met Lodewijk Asscher... minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ook vicepremier. Meneer Asscher, welkom. Dank u wel. Om te beginnen, drie keuzes voor u. Die u mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, Nederlanders zijn te verwend. Ja of nee? Nee. Nederland kan nog meer bezuinigen als dat zou moeten. Nee.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 met eens of oneens? Nee, een verzorgingstaat is een heel goed idee. Want die beschermt ons als je ziek wordt, of een baan kwijtraakt. Uh, of als je oud wordt. Uh, dat is een heel groot goed. Alleen het is dom om te veronderstellen dat die nooit veranderd hoeft te worden. Uh, als je een huis bouwt, zul je het moeten onderhouden. en na een tijdje moet je kijken wat er nog meer nodig is. Sinds de jaren 50 is die verzorgingstaat steeds veranderd, steeds aangepast. En we zijn nu ook weer in een tijd dat juist om dat goede te houden... die verzekering voor iedere Nederlander, als je pech hebt... je wordt ziek, je raakt je baan kwijt, dan is dat vangnetter. Om dat voor elkaar te krijgen zullen we ook dingen moeten veranderen. Is dan het, het woorden in hun huidige vorm? Gaat het daar dan om? Als ik dat had gezegd, dan had u eens gezegd? Uh, ja. Want gisteren in de troonrede bleek toch uit alles van ja, die, die verzorgingsstaat heeft zoals die nu is wel zijn langste tijd gehad. Nee, dat is uh, verkeerde lezing. Er staat: we veranderen langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Dat betekent: het vangnet blijft en dat moet ook altijd zo blijven. Dat is een groot goed in Nederland. Alleen, we willen meer. Een goed voorbeeld is: als je nu met een arbeidshandicap uh, niet je brood kan verdienen, je komt niet aan de bak. Dan zou vroeger een, een uitkering gegeven zijn en dat blijven mensen soms jaren in zitten. Die bescherming die blijft. Alleen nu hebben we afgesproken met de werkgevers. Dat er plekken moeten komen. Zodat ook deze mensen in een gewoon bedrijf mee kunnen doen. Deel kunnen nemen aan de samenleving. Dat vind ik beter. Dan als je zegt. Goh, klassiek is een uitkering. En, en doe het daar maar mee. We willen ieders talent in deze samenleving benutten. Maar wel vanuit de zekerheid. Dat niemand uit de boot hoeft te vallen. En dat niemand door het ijs zakt. Ja, Er wordt ook gezegd. Iedereen die het kan. Die moet deelnemen. Maar wie zijn dan iedereen die het kan? En met name... Wie zijn de mensen die het niet kunnen en wat gebeurt daarmee? Nou, mensen die het niet kunnen, die moeten zich altijd beschermd weten. Uh, maar zijn mensen... ze dat ook? Want dat gevoel heb ik niet dat mensen daar nog, dat gevoel nog hebben. Nou ja, ik kan u vertellen, uh, volgend jaar staat in de begroting dat ik bijna 80 miljard uit zou geven aan sociale zekerheid. Dus dat vangnet, dat wordt op dit moment, en dat is ook nodig in deze crisis... Juist gebruikt. Uh, mensen komen in de WW, helaas. Maar die krijgen wel die uitkering. Mensen hebben soms bijstand nodig, die krijgen die uitkering. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat je in het verleden te lang zijn we denk ik ook te naïef geweest... dat er ook soms mensen zijn die een prikkel nodig hebben... die wel te horen moeten krijgen, ga aan het werk. De meeste Nederlanders willen niets liever dan in werk hun brood verdienen... Uh, met trots thuiskomen, zich daar ook in ontplooien. Dat betekent heel veel voor mensen. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Je zult ook fraude moeten aanpakken. Je zult ook uh, van mensen wat terug moeten vragen... Mm -hmm. en in de zorg heb je gezien dat uh, Nederland heeft een fantastisch zorgstelsel heeft. Ik wil heel graag dat dat ook voor mijn kinderen en hun kinderen straks nog zo is. Maar dan moeten we ook weer wat gaan doen aan de kosten. Dat is ja, Bij een verzorgingsstaat hoort dan? wel dat je hem betaalbaar houdt. En als het om de zorg gaat, want u richt zich nu vooral op het werk... maar wat is een participatiesamenleving op zorggebied? Nou ja, mijn werk is het werk. En mijn belangrijkste doel is mensen weer aan het werk krijgen. Dus dat zult u me vergeven. Mm -hmm. Ik ben iedere dag, praat ik met mensen, of het nou jongeren zijn of ouderen... die op zoek zijn naar zo'n baan. Maar in de zorg zie je heel duidelijk dat uh, we in Nederland... heel trots mogen zijn op de zorg die er is. is. Echt eerste klas. En de mensen die daar werken dat ook met hart en ziel doen... Maar dat met name de, de kosten voor de AWBZ... dus techniek voor de langdurige zorg en de zorg die mensen thuis uh, krijgen... die is de afgelopen jaren een paar keer over de kop gegaan. Ja. En met minder mensen moet je, moet je het geld opbrengen om dat te doen. Dan nou vragen wij dus, als je een vermogen hebt van 180.000 euro... dat je meer zelf betaalt. En als je een, uh, een groot aanvullend pensioen hebt, dat je meer betaalt. Niet omdat het leuk is om mensen meer geld te vragen... maar omdat we het voor iedereen uh, overeind willen houden. Dat hoort bij Nederland, uh, de solidariteit... Dat je weet, als ik pech heb, als ik ziek word... als ik mijn baan kwijtraak, dan is dat vangnetter. Dat kunnen we alleen maar overeind houden... door ook wat terug te vragen. Een luisteraar schrijft op ons forum... een verzorgingsstaat wordt vanzelf een achterhaald idee... wanneer de overheid denkt dat burgers meer plichten hebben dan rechten. Bent u het met die luisteraar eens? Ik denk dat het altijd in evenwicht is. Je hebt niet alleen maar rechten... en je hebt gelukkig ook niet alleen maar plichten. Je weet, de, de bescherming is er voor iedereen. Voor iedere Nederlander. Maar dat kan alleen maar als we ook allemaal ons best doen... om het overeind te houden. Maar vindt u het een recht dat mensen alles kunnen krijgen nog? Ik vind het een recht dat je als je je baan kwijtraakt en als je ziek bent dat er een vangnet is. Zeker, dat is een groot goed. Maar ik vind het een plicht om wat van je leven te proberen te maken. En de meeste Nederlanders die, die willen niets liever dan dat. De overheid moet in de aanpassingen van de verzorgingstaat zorgen dat dat mogelijk is. Meer investeren in ik heb nu geld uitgetrokken om mensen om te scholen. Er zijn weinig banen, maar daar waar banen zijn... moet je mensen een kans geven. Dat gaat erover dat ze weer mee kunnen doen. Maar dan moet de overheid dus daarvoor de middelen bieden. Dat is wel wat u zegt. Je verwacht van mensen dat ze meer meedoen... maar de overheid moet daar de mogelijkheden voor regelen. Het is altijd van twee kanten. Mensen moeten zichzelf hun best doen... en de overheid moet het zo organiseren dat het voor ons allemaal werkt. En dat betekent een vangnet voor iedereen ook wat terugvragen. Ook vragen aan mensen om zich in te zetten. Om zich in te zetten voor elkaar. Om zich in te zetten voor hun eigen kansen. En om om zich heen te kijken of mensen soms een handje, een handje hulp nodig ja. hebben. Ik hoorde wel in de commentaren ook gisteren... mensen zeggen van ja, dan wordt er kennelijk nu van uitgegaan... dat mensen niet hard genoeg hun best doen. Dat is volgens mij tegen het zere been van veel mensen. Nee, maar daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Nee... Het is heel anders. Heel veel Nederlanders die doen dat juist al. Het Nederland is het land met ongeveer de meeste vrijwilligers. Vandaar dat de koning ook zegt... we zijn al langzamerhand aan het veranderen... Onze verzorgingstaat heeft al steeds meer de vorm van een land... waar dat vangnet er voor iedereen is, maar we ons ook voor elkaar inzetten. Dus het is niet een verwijt. Het is een ontwikkeling die in de samenleving al heel lang bezig is... maar waar soms de overheid nog niet goed op inspeelt. Ja, en herkent u wel het geluid van mensen dat ze zeggen... voor ons gevoel wordt dat vangnet steeds, vangnet steeds minder... en de rek is eruit als het om onze eigen participatie gaat? Ik begrijp dat heel goed, want het is wel een hele moeilijke tijd... waar we doorheen gaan. Uh, er wordt bezuinigd. Uh, dat is niet anders. Niet omdat het leuk is, maar omdat het moet... En aan ons de taak om dat wel zo net mogelijk te doen. Maar daar wordt het niet vrolijker, niet leuker van. Het vangnet net daarentegen, ik zei net... ik geef volgend jaar weer meer uit dan dit jaar... juist omdat mensen die WW nu harder nodig nee. hebben dan ooit. Maar goed, er komen ook weer meer werklozen bij. Hebben. Dus per saldo. En die laten we dus ook niet in de steek. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen... Uh, zet, de, zet de overheid op nul. Zorg dat de uitgaven helemaal niet groeien. Dat betekent dat je mensen die volgend jaar onverhoopt een baan verliezen niet kan helpen. Daar zullen wij nooit voor kiezen. Maar we zeggen tegelijkertijd... laten we nou proberen... Eh, met alle Nederlanders die dat kunnen... Eh, te zorgen dat je die verzorgingstaat... ook voor de toekomst overeind houdt. Luisteraar daarover zegt... een participatiesamenleving is een eufemisme voor... de zoek het maar zelf uit staat. Nou, die staat daar zou ik nooit in, in willen leven. En daar zou ik ja, nooit gaan we niet die kant op? in de regering willen zitten. Nee. nee ik denk dat het tegendeel, uh, tegendeel waar is. Uh, als je kijkt naar, naar het Nederland van nu... Uh, dan, dan zijn we er met z'n allen trots op. Uh, dat je als je hier je baan verliest. Dat je niet in de armoede hoeft te belanden. Uh, omdat die WW er is. En als je dan helaas niet snel genoeg een baan vindt. Is er altijd nog de bijstand. Is bepaald, uh, bepaald geen vetpot. Is echt moeilijk. Maar wel fatsoenlijk vangnet uh, voor iedereen. En zoek het maar zelf uit. Het past helemaal niet bij, bij hoe ik Nederland van de toekomst vormen zie. Ik zie juist een land vormen Waarbij je uh, probeert het talent van kinderen te ontplooien door goed onderwijs waarbij je mensen zoveel mogelijk aan het werk houdt... en misschien niet in dezelfde baan tot je pensioen... maar door slim je te blijven scholen, door te investeren in mensen... ook als de economie verandert, er weer ander werk komt... en waarbij je die geweldige zorg uh, overeind houdt... en voor iedereen beschikbaar die dat nodig heeft. Ja. Hoe krijgt u dat beeld overgebracht bij burgers? Want u bent niet blind voor de geluiden die zijn geweest... Uh, namelijk dat het vertrouwen in dit kabinet extreem laag is. Nee, uh, sterker nog, uh, de, ik begrijp dat heel goed en ik baal daar verschrikkelijk van, moet ik u uh, bekennen. Want ja, ik kijk dan in de spiegel en vraag me af, uh, doen we dan de goede dingen? Zijn onze doelen goed? We hebben heeft drie... u het idee dat u het wel goed doet dan? Nou, we, hebben, we hebben een hele moeilijke opgave. We moeten en zorgen dat uh, de begroting niet uit de hand loopt. Dat je niet enorme schulden opbouwt, want dat is ook iets wat je je kinderen niet uh, wil aandoen. En zorgen dat mensen weer aan het werk komen. Dus dat het economisch herstel, wat er nu eindelijk in zicht is... dat we dat koesteren en dat die, die werkgelegenheid weer op gang komt. Dat ondernemers weer durven te investeren. En we moeten dat ook nog op een manier doen... dat die te rekening helemaal gaat naar de mensen die het al het moeilijkst hebben. Dat zijn de doelen waar ik ook vandaag nog volledig voor ga... En dat is wat nodig is. En ja, het is niet altijd een leuke boodschap. En zeker niet voor iedereen. Maar ik geloof er oprecht in dat dat is wat Nederland nu nodig heeft. Ja, maar daarbij komt dan dat plaatje, dat vergezicht... wat u voor ons spiegelt, wat, wat er goed uitziet... dat u dat niet overgebracht krijgt bij mensen. Nee, omdat uh, op dit moment zijn mensen ook niet bezig met vergezichten... maar zijn ze bezorgd over hun baan en over ja. hun huis. En, en, en als je dan hoort participatiesamenleving... Ja, dan denken mensen, ja, hallo, hoeveel meer eigen verantwoordelijkheid... moet ik nog gaan dragen? Nee, kijk, die, die verzorgingstaat is iets waar we denk ik in Nederland met z'n allen trots op zijn. Uh, dat vangnet, of je er nou wel of niet uh, gebruik van maakt. Je mag er ook trots op zijn dat dat er voor iedereen is. Maar we weten ook allemaal, dat is anders nu dan in de jaren 50 onder de race. Het is ook weer anders dan in de jaren 70 of de jaren 80. We zullen ons moeten aanpassen aan de tijd. En die tijd brengt met zich mee dat we gelukkig allemaal ouder worden. Dat je dus met minder mensen het geld zult moeten verdienen om de zorg overeind te houden en de oude dagvoorziening... en de sociale zekerheid. En je dus aanpassingen nodig hebt. En die aanpassingen zullen nooit, wat mij betreft, nooit betekenen... dat je die, dat vangnet uh, er niet meer is. Dat vangnet, dat voedsel, fatsoenlijke vangnet, hoort bij Nederland... net als water en de dijken en het koningshuis en noemen maar, maar op. Maar het betekent wel dat je ook vraagt aan mensen om te werken. Dat je vraagt aan mensen om mee te doen. Dat je vraagt om... Uh, met elkaar de samenleving vorm te geven. Ja, ik, zeggen, ja, ik, ik zoek dat al is ook een jaar na een baan, ik doe niet anders, ik probeer het. Ja, nou, hartstikke goed, terecht. Uh, laten we kijken hoe we zorgen dat het voor veel meer mensen gaat lukken. Okay. Dat we volgend jaar, als die economische groei er komt... eindelijk de werkloosheid weer wat zien dalen. Ik weet wel, alle voorspellingen zeggen... Uh, werkloosheid blijft nog een, een tijd uh, slecht... Toch wou ik me daar niet bij neerleggen. En gewoon iedere dag doorgaan met kijken wat voor kansen er toch zijn. Kijken hoe je jongeren wel een werkervaringsplek kan bieden. Hoe je ouderen wel via omscholing aan de bak kan krijgen. Een verzorgingsstaat is een achterhaald idee. Dat is de stelling vandaag. Meer dan duizend mensen hebben hun stem uitgebracht. 32% is het eens met die stelling. 68% is het ermee oneens. En wij praten erover met Lodewijk Asscher... minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. En het woord is aan u als beller. U kunt bellen op 0800-1101. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag. U mag het zeggen. Dank u wel. Ik neig naar eens met de stelling. Maar ik zou eerder willen zeggen, het is geen achterhaald idee, maar het wordt een onbetaalbaar idee. Een steeds groter deel van de overheidsuitgaven gaat op aan zorg en aan uitkeringen. Als we nog geld willen besteden aan defensie, wat bijvoorbeeld echt een onderschoven kindje wordt, of infrastructuur of onderwijs, dan zullen wij die exploderende zorgkosten en kosten voor andere uitkeringen toch moeten, moeten intomen En dat gebeurt nu. Maar dat wordt pijnlijk, want de minister probeert wel een beetje een beeld te schetsen. van wij houden die verzorging gaat op pijl. Maar ik denk dat dat toch niet het geval is. Want ja, wat is fatsoenlijk? Ik denk dat dat wel degelijk mensen in armoede. Leven. vallen. Ja. En dat wordt uit. ja, De minister noemde het even de bijstand. En dan zegt hij, ja, dat is geen vetpot, dat is een eufemisme. Ik denk dat je van de bijstand niet meer kunt rondkomen. Alleen, veel mensen hebben daar de twijfels bij. Bij mensen die in de bijstand zitten, van, hè, dat zijn ook voor een deel parasieten. Mm. Nou goed, nu met die crisis raken daar helaas steeds meer mensen in. Maar ik denk dat de minister een beetje uh, twee dingen probeert te combineren. Een, een, een, een beeld van, er uh, moet bezuinigd worden, maar het blijft fatsoenlijk. Maar ik denk toch okay. dat er veel meer mensen buiten, buiten de boot gaan vallen. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. Uh, globaal gezien heeft meneer Asje wel gelijk en verdedigt deze standpunten ook uh, naar behoren. Dat is natuurlijk ook zijn vakgebied. Maar in de praktijk slaat het werkelijk nergens op. Participatiemaatschappij, uh, ik moest er hartelijk om lachen. Want uh, participeren valt alleen maar globaal gezien voor de doorsnee-Nederlander. Maar de mensen die buiten die boot vallen. Daar hoor ik niemand over, behalve de oppositiepartijen. Ik ben zelf ook zo'n mens. Met een bijstandsuitkering volledig afgekeurd. Uh, en een studerend kind. Maar daarvan zegt meneer Asscher, daar blijft altijd een vangnet voor. oh ja. Nou, dan mag meneer Asje mij uitleggen wat voor van vangnetten blijft. Want dat is helemaal niet waar wat meneer Asje zegt. Er is geen vangnet meer. Dadelijk gaat de kinderbijslag naar beneden. De schoolboeken zijn niet meer gratis. Uh, de gemeentes die gaan bepalen hoe ze de pot verdelen voor de minima. Die zijn vervolgens, hebben ze doorgeschoven naar de regionale sociale diensten. Die zelf met de pet op gaan zitten. Jij krijgt wel wat en jij krijgt niks. Het ligt nog maar in welke gemeente je woont waarvoor je in aanmerking kunt komen. Okay. En ik vind u het noemt een hele rij van voorbeelden. Ik ga het zo meteen voorleggen aan ja, de minister. Ja, want missen. ik hoop echt dat er nieuwe verkiezingen komen. Want dit leidt tot één grote ramp okay. voor het land... maar vooral voor ons mensen die buiten die participatiemaatschappij vallen. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Um, goedemiddag, Famke. Ik ben het wel eens met de, de dame hiervoor. En kan er nou geen uh, overheidsmaatregel van bestuur komen... om uh, die zelfverrijkende zelfgrijers exhibitionistie euh, exhibition zelfverrijkers... hun AOW dan wel... kinderbijslag uh, af te nemen. Want waarom geen... Uh, uh, rights for people... and rules for business? Dus... Haal het daar waar het is, bonusgraaiers uh, enzovoort. Het is spoor. natuurlijk vaak een vaak gehoord argument. Denkt u ja. dat daarmee het hele probleem wordt opgelost? Dat we daarmee nou, 6 miljard nee, kunnen ophoesten? Nou, nee, ik ben het er mee eens dat de overheid moet bezuinigen. Want daar worden de meeste onkosten gemaakt. Maar bij de onderkant van de samenleving weg te halen, uh, dat kan niet. Oké, okay. duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Hallo. U mag het zeggen. Ik ben uit Rotterdam. Hallo. Ik heb, uh, ja, in ieder geval heeft het verhaal van meneer Ascher is heel mooi, maar voor mij is het een, een puur liberaal verhaal, want de menselijke waarden worden hier totaal vergeten. En als het gaat echt om veranderingen, dan moeten we gaan kijken het systeem. En dat hoor ik niet bij meneer Ascher. van hebben het er over een van vangnet. Maar als ik hier in Rotterdam kijk, dat de gemeente Rotterdam ook niet weet hoe een vangnet alles moet opgezet worden, dan denk ik dat er nog eens goed moet na over worden nagedacht hoe we dat kunnen oppakken. En ten tweede... Waarom als het gaat om werkgelegenheid en stigmatisering, want daar gaat het in feite om... die mevrouw zei het net al, dat er mensen buiten de boot zullen gaan vallen ja. bij die participatiemaatschappij... dan moeten we gaan denken aan nieuwe systeem, bijvoorbeeld aan een basisinkomen of wat dan ook. Okay. We zullen moeten gaan kijken of we het systeem kunnen gaan veranderen. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Kijk, ik denk dat de afgelopen jaren wel bewezen hebben dat we totaal doorgeslagen zijn in onze verzorgingsstaat. En wat is daar de rekening van? Dat we met 30% mensen in ons land zitten... die totaal ongeschikt zijn om mee te doen in de maatschappij... omdat het vangnet er is. De mensen zoeken het niet, hebben er geen zin in. Het mag geen keuze zijn. Maar ja, we net die mevrouw je, zeggen... Uh, ik wil wel, maar ik kan gewoon niet. Ja, die zie ik ook uh, op programma's als Dubbeltje op zijn kant... en uh, Pauwcamping. Kijk u daar even. Uh, dan zeg je tegen die mensen, ik heb een baan voor u. En dan zeggen ze, ja, maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Dat is niet wat ik zoek. Er moet een acceptatieplek zijn. En dan moet standaard moet daarvoor opstaan dat iedereen gaat werken. Er is werk voor iedereen. De polen kunnen voorlopig niet hier komen werken. Want we hebben zelf 700.000 werknemers. Onze mensen gaan dat doen. Oké, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Pilot Amsterdam. ja, ja Meneer Ascher heeft al een, een, natuurlijk een aardig verhaal. En het zal ook ongetwijfeld zo zijn dat je er natuurlijk niet helemaal vanaf kunt, de verzorging staat. Hij legt het al heel snel bij het vangnet, wat het volgens mij niet helemaal dekt. En er is ook nog genoeg op af te dingen, denk ik. Maar ik ben een beetje bang dat als we deze regering uh, uh, zijn gang laten gaan, we <lacht> mogen ze helemaal niet vertrouwen. Want ik heb het idee dat het gewoon een verkapte manier is om uh, te bezuinigen. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk. Dat zien we nu al direct aan de bijslag, de kinderbijslag. Als je die, als je die verlaagt, dan mag je ook na van de hand de belastingen verlagen. Ja. Want we hebben met z'n allen de jaren voor betaald. Okay. En dan zul je dat ook moeten verlagen. Dus ik, ik vertrouw het voor geen stuiver. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Met Ben. Hallo, u mag het zeggen. Hallo. Zolang Rutte aan de wind blijft, lukt dat nooit. Wat? We hebben het, de stelling is een, een verzorgingsstatus is een achterhaald idee. Hè? Daar dat wil ik nu reactie op. Dat komt doordat Rutte aan de wind blijft. Daardoor Want is het juist de achter. Nee. Hij zou wat meer naar zijn eigen partijgenoot uh, Witteveen moeten luisteren. De ex-minister van Financiën. Ja. Die was gisteravond in Altijd Wat. Ja, klopt. Als de regering 12 miljard investeert, echt investeert. Ja, een nieuw Delta-plan. Ja, dat kan uh, in 30 jaar afgeschreven worden, bij wijze van spreken. Dan krijgen ze het eerste jaar 5 miljard aan belasting binnen. Ja, ik heb het ook gezien. En dan, en dan is het tekort weggewerkt. We hebben helemaal geen tekort. Oké, okay, duidelijk. Nu steken ze het liefst in het de JSF doelt u op. Ja. Oké, okay, dank u wel voor uh, uw voorbeeld. Tot zover reacties van onze luisteraars Lodewijk Asscher. Vicepremier, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U heeft meegeluisterd. Uh, Misschien ook gisteren die uitzending gezien. Al denk ik dat u druk was met andere dingen. Maar er werd geopend door oud-minister Witteveen. Van, joh, een groot, als je een groot infrastructuurproject project doet... dan ben je eigenlijk al uit de zorgen. Dat levert banen op, het geeft vertrouwen aan de mensen. Ze gaan weer geld uitgeven en je hebt zo 5 miljard terug. Ja, dat klinkt, uh, klinkt te mooi om waar te zijn. En uh, helaas is dat dus ook niet zo. Ik vind het wel goed. Hij heeft het helemaal doorberekend hoor. Ik heb de het niet hier? op. Ja, ik maar... heb het programma niet gezien, dus dan ga ik dat eerst terugkijken. Ja. Als er een briljante oplossing is, uh, dolgraag. Ja. Eerst even die mevrouw die zei: van ja, jullie doen niks aan de hoge inkomens. Dat is niet waar. Uh, mijn collega Ronald Plasterk heeft een wet gemaakt. die ervoor zorgt dat iedereen die in het onderwijs werkt of voor een woningcorporatie. dat daar niet meer die rare topinkomens kunnen, dat dat nee. begrensd wordt. En ik Twee... wil graag een reactie van u hebben op de tweede mevrouw die belde. In de praktijk slaat het nergens op. U heeft een mooi verhaal, maar ik val buiten de boot. Mijn vangnet valt weg. Ik kom niet mee. kinderbijslag begrijp... wordt verminderd. Schoolboeken zijn niet meer gratis. Gemeens bepalen dingen en die weten niet hoe ze het moeten doen. Ik begrijp die mevrouw heel goed. Want die zegt, ja, uh, ik zit zonder werk en ik moet een kind opvoeden. En hoe ga ik dat nou allemaal doen? Uh, toch is het zo dat inderdaad de kinderbijslag omlaag gaat. Maar voor lage inkomens gaat het kindgebonden budget... het geld dat je weer extra krijgt, gaat omhoog. Uh, Nogmaals, het is inderdaad ongelooflijk lastig... als je opgroeiende kinderen hebt en je zit zonder werk om ze rond te brengen. Maar in ieder geval niet zo, zoals werd beweerd dat de gemeente vervolgens dat vangnet weghaalt. Nee, er blijft de bijstand. Er blijven allerlei extra's. Er, zijn, er is armoedebeleid, er is volgend jaar 100 miljoen extra voor beschikbaar... om te zorgen dat ook deze mensen er doorheen komen. Wat het allerbelangrijkste is, is natuurlijk dat we er ook in geslaagd zijn... om het geld voor het onderwijs te vinden. Ondanks de moeilijke tijd. Zodat haar dochter straks een kans heeft op een goede baan. Ja, dat is op zich weer een hele andere discussie. Want dat hoorde ik hiervoor ook in het nos nou Iemand die zei van ja, uiteindelijk wordt er helemaal niet geïnvesteerd in het onderwijs. Maar daar hebben we geen tijd voor om dat uh, uitgebreid te bespreken. Ja, er komen 3000 nieuwe uh, jonge docenten bij. Ja. Laten we ook de, de lichtpunten die er zijn in deze lastige tijd Naast niet de hoedjes, zelf uitdoen. Hè? Iemand ja. zei nog, uh, het is geen vetpot. Dat is wel het eufemisme van het jaar waarschijnlijk. Want armoede is er echt wel in Nederland inmiddels. Dat, dat is, is, ik meer dat naar is gekeken worden. Ik heb jarenlang in, uh, in het gemeentebestuur in Amsterdam gezeten. En gezien wat het is. Uh, het is bepaald moeilijk om rond te komen. En de bijstand is de afgelopen jaren uh, niet, niet of nauwelijks omhoog gegaan. Nou, Dan zie je ook wat keuzes inhouden bij bezuinigingen. Er zijn altijd mensen die zeggen, weet je wat je moet doen? Verlaag de uitkeringen dan kan je op een makkelijke manier bezuinigen. Uh, dat is in alle economische modellen ook goed. Dat weigeren wij te doen. Want we vinden juist dat iedereen mee moet kunnen komen. Het zijn moeilijke keuzes, het zijn moeilijke jaren. Maar we doen wel wat nodig is zodat we de komende jaren er weer banen bij komen. Zodat we de komende jaren we eindelijk uit die, uit die rottige crisis komen. De negatieve spiraal. Mag ik u danken voor nu, meneer Asscher? Ik moet nog op de been blijven, dus neem wat vitaminepillen. Dat ga hoor. Doen. De jonge de kinderen is, is veel uh, verkoudheid. Ja. ja, en duur ook, hè? Ja. Goed. De stelling vandaag. Bijna 1.200 mensen hebben gestemd op een verzorgingsstaat is een achterhaald idee. De stand is nog ongeveer hetzelfde als aan het begin. 33 procent, slechts eens 67 procent mee oneens. Dit was het voor nu, zometeen hier op Radio 1... Thijs van Brink met Dit is de Dag. Veel plezier ermee! Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Europees voetbal op Radio 1.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 Maak uw medewerkers deze kerst eens echt blij. Kijk op